4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op dag 1 van de EU-top in Brussel zijn geen besluiten genomen... over een herziening van de Europese muntunie. De regeringsleiders vinden de plannen van EU-president Van Rompuy te ver gaan... en zeggen dat ze meer tijd nodig hebben. Wel mag Van Rompuy verder werken aan een plan om landen... door middel van contracten te dwingen om hervormingen te realiseren. Maar die plannen worden pas besproken op een nieuwe EU-top in juni volgend jaar. Premier Rutte zegt dat hij blij is dat er nu geen besluiten zijn genomen over maatregelen om de euro te ondersteunen. Morgen is de laatste dag van de EU-top in Brussel, maar dan staan andere zaken op de agenda. President Obama heeft goede hoop dat hij het snel met de Republikeinen eens wordt over de begroting voor volgend jaar. Hij zei dat na afloop van een gesprek met John Boehner, de Republikeinse leider in het congres. Beiden zeiden dat het een openhartig gesprek was.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 Astrid de Jong. Ik krijg via Twitter de melding dat de herders alleen in het veld lagen... wanneer er lammetjes werden geboren. En dat was in het voorjaar. Dus nu is het nog steeds onduidelijk waarom we op 25 december... de geboorte van Jezus vieren. 0800 1121, als je er meer over weet. En je kunt ook altijd even mailen naar nachtzusterapenstaatjeomroopmax.nl... of twitteren via apenstaatje nachtzuster. Of je melden op de chat, vinden we gezellig. wwwomroepmaxnl slash nachtzuster. En een hoop vragen verdienen nog een antwoord. Zo wil Joop nog steeds graag weten... hoe, uh, hoe ver de macht van een minister-president... Wat kan hij in zijn eentje beslissen zonder dat hij daar steun bij nodig heeft? Iemand een lesje staatsinrichting Het zou fijn zijn 0800-1121. Nou, de echo is net beantwoord door Sascha. En uh, de vraag van André is al het een en ander over gezegd. Maar mocht je nog iets toe willen voegen uh, over het feit waarom we op 25 december de uh, verjaardag, de geboortedatum van Jezus vieren met kerstmis. Waarom op die datum 0801121? Anne wil weten hoe men alcoholvrij bier maakt. Angelina wil weten waarom er door de politie wordt gezegd... er zijn 17 agenten op de zaak gezet. Waarom wordt dat gecommuniceerd? Hoeveel mensen er betrokken zijn bij een zaak, wil zij graag weten. 0800-1121. Jeroen Har die heeft te maken met een hond die al gaat grommen en blaffen... als hij van plan is om van huis te gaan. Hoe voelt een hond dat aan, behalve door middel van intuïtie dan? 0800-1121. Je kunt je nog melden als je producent wil worden... bij de Nederlandse film De Joodse Messias. En uh, André wil dus weten hoe je het kind van twee halfbloedjes noemt. Mocht je daar nog iets over willen zeggen, kun je ook bellen naar 0800-1121. En meneer Van Dijk vraagt zich af waarom we iemand buiten Westen slaan en niet buiten Oosten. Maar ik geloof dat die vraag ook wel beantwoord is met het verhaal van Sascha over dat buiten het Westen onbekend gebied was. En we dus mensen naar een zwart, een zwart gat sloegen vroeger. Niet slaan natuurlijk, hè. 0800 1121 of postbus 518-1200 AM in Hilversum... ter attentie van nachtzuster Omroep Max voor uh, kerstkaartjes. Is dat ook weer vermeld tot zover de administratie. Dan is het nu nog net vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai... voor de mensen die wakker willen worden. En vandaag is dat Casey en de Sunshine Band en Get Down Tonight... Get down tonight. Dat was het discomomentje 0800 1121. Dat kun je nog steeds bellen wanneer je maar wil met een vraag of een antwoord. Jannie? Ja, goedendag. Goedenacht. Heb u de vraag al gehoord? Uh, nee. Uh, de katholieke mensen die bidden, heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondag, nu en uur van onze dood amen. Keurig, ja. Ik ik dacht, ik weet haar zo zeker, dat Maria de moeder van Jezus is, maar toch niet van God. Ja, het verwarrend. Dat vind ik ook altijd verwarrend. Met die drie ik eenheid. Ik kan daar en, geen verklaring uh... voor geven. Ja. Ik kan daar echt geen verklaring voor geven. Oh, uh, Maria, moeder ik van God. Je nou, heb, hebt nou zoveel mensen aan de telefoon die uh, over de van Bijbel van Bijbels. Staan. Ja. Kan ik hem neerleggen dat ik het misschien hoor nog dan? Ja, maar ik wil nog even vragen, Jannie. Ja, dat je dus blijkbaar wel een, uh, een katholieke opleiding of uh, achtergrond nee, hebt. Nee, nee, nee. Ik ben in bij uh, mijn grootmoeder grootgebracht en daar uh, mijn grootmoeder was katholiek en mijn opa was uh, protestant en ik oh. ben zelf ook protestant. Maar ik heb daar ik heb daar nooit toen was kind heb ik daar geen vragen over gesteld oh. en nu heb ik al verschillende vragen aan katholiekere mensen gevraagd en die weten zelf, die, die, die kunnen mij daar geen antwoord op geven. Maar, maar, en waarom ben je door je grootmoeder opgevoed? Uh, dat is dat mijn moeder altijd moest werken. Oh, oké. Okay. En mijn vader die is uh, gesneuveld in de oorlog. Oké, okay, dus dat, dat uh, uh, je moeder uh, moest brood op de plank brengen en Juist. dan was je bij oma. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, ja, het is inderdaad... Ik, ik vraag het me ook wel eens zo stilletjes af. En ik, ik denk altijd, nou laat ik het me niet vragen. Maar ik ben blij dat je het doet, Janny. Dus er, er gaat vast wel even iemand dat uitleggen. Oké, okay, dan kan ik het dan nu gewoon neerleggen, de telefoon... en hoor ik het gewoon op de radio. Nou, zullen we het zo doen? Ja, alsjeblieft. Oké, okay, dankjewel, Janny. Dag. <laughs> Daag. Dag. 0800-1121. Michael. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, met Michael uit Hortje Knoor. Nou, ik heb een antwoord op die vraag over die uh, halfbloedjes. Ja. En ik heb ook een antwoord op, uh, op, de, op de, uh, ja, de zogenaamde geboorte van Jezus. Ja. Maar laat ik beginnen bij dat antwoord op die halfbloedjes, want daar belde ik eigenlijk voor. Ja. Um, ja, ik heb uh, geboeid naar uh, Sascha zitten luisteren... maar ik miste toch een uh, wat meer biologisch verantwoorde uitleg. <laughs> biologisch uh, verantwoorde uitleg, dat is nog eens mooi, ja. Nou, kijk. Halfbloedjes, ja. die ja. hebben als leuke eigenschap dat ze altijd heterozygoot zijn zoals dat is. Ik zal even uitleggen wat een zygote is. Ja. Een zygote, dat is een bevruchte eicel. Als het zaadje met de eicel uh, versmelt, dan krijg je een zygote. Soms heb je wel eens dat een bepaalde eigenschap uh, wel in het zaadje zit, maar niet in het eitje. Of juist wel in het uh, eitje, maar niet in het zaadje. Uh, als een, uh, een, uh, een zwarte man het met een blanke vrouw doet, of vice versa. Dan uh, is dat uh, die zwarte huidskleur, die is in feite uh, ja, nou ja, die, die zit dan in het zaadje, zeg maar. Ja. En in de meeste gevallen, uh, ja, die, uh, iemand die helemaal zwart is, die is uh, homozygoot zoals dat heet uh, dominant. Of, uh, of hoeft niet dominant te zijn. Homozygoot, uh, die heeft zowel van zijn moeder als van zijn vader heeft die de, het, het zwarte gen meegekregen. Ja. Dus die krijgt. Als die, uh, als die met een uh, met een uh, met een blanke vrouw trouwt, ja. krijgt hij altijd gekleurde kinderen. Maar uh, als die met een uh, als die nou zelf een halfbloedje is, die kinderen, dat worden halfbloedjes, hè, want die hebben één uh, zwart en één blank gen, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Als die kinderen, als die nou ook met een halfbloedje gaan trouwen, ja. dan hebben ze hebben die kinderen van die kinderen 25 kans dat ze pikzwart zijn. Dus als ze donkerder zijn dan de ouders, ja. 50% als ze er precies hetzelfde uitzien als de ouders, ja. en 25% als ze uh, hartstikke blank zijn. Ja. En ja, uh, dus je kunt niet zeggen van de kinderen van uh, twee halfbloedjes zijn ook halfbloedjes, want dat kunnen of negers zijn, of halfbloedjes, of uh, blanken. Oké. Okay. Oké, okay, nou ja. maar zijn daar benamingen voor? Uh, nou ja, dat zei je. Uh, dat, dat, dat, zoals je had net goed. Ja, die, uh, die uh, mulatten. Volgens mij zijn dat trouwens. Uh, kruisingen tussen. Uh, das, volgens mij is dat een kruising tussen een uh, zwarte, een leger en een blank. Heet volgens mij een mulat. En een mesties is volgens mij wat je in Mexico heel voorziet: uh, een kruising tussen een blank en een Indiaan. Oké. Okay. Maar dat weet ik niet zeker hoor. En dan heb je nog een dokla. Dat is een kruising tussen een... Uh, uh, dat heeft een Suriname bij eens verteld. Ik geloof tussen een neger en een Indonesië. Een uh, javaan. Dat heet dan een dokla. Die hebben een beetje... zo'n hele mooie rode gloed hebben die over zich. Die zijn eigenlijk oh. zwart. Maar dan wel met een beetje een roodachtige huid. Rood-zwart zeg maar. Rood -zwart, zeg maar, ja. maar goed. Dat, uh, daar ging het niet. Hoor. Het geeft, uh, Ja, de kinderen van halfbloedjes. Dat, dat is het hem. Uh, ze, kunnen, ze kunnen drie uh, uh, verschijningsvormen kunnen ze tevoorschijn. Uh, ze kunnen zwart. Zijn. Ze kunnen blank zijn en ze kunnen ertussenin zitten. Ja. ja, en dan waarschijnlijk ook nog allerlei tinten ertussenin. Ook dat natuurlijk, ja. Vijftig tinten huidskleur. Ja, maar in de meeste gevallen is het, uh, ja, uh, uh, die tinten ertussenin. Dus als ze hun dan weer kinderen krijgen, weet je wel. Ja, en die trouwen zijn. dan bijvoorbeeld weer met een zwart uh, man of een uh, blank uh, man, weet je wel. En dan krijg je weer, <laughs> ja, daarom heb je bijvoorbeeld ook uh, kwartbloedjes. Dat kan ook in principe, Toch, of drie kwartbloedjes. een kwartbloedje. Ja, die heb je nou. ook. Ik maar noem het gewoon de loopt, de echt... mooie mixjes, noem ik het gewoon. Ja, ja precies. Ja. Maar als je echt een uh, halfbloedje hebt, dus iemand uh, van wie, die één blank en een zwarte ouder hebt, heeft, en die trouwt ook ja. met een halfbloedje, dan, zijn, dan is het altijd. De kans, uh, een kwart dat de kinderen zwart zijn, een kwart dat de kinderen helemaal blank zijn, en ja. de helft dat de kinderen ertussenin zitten, dus ook halfbloedjes zijn. Ja. Nou, ik weet genoeg. Maar nou, je had okay. nog meer, hè Michael? Ja, en, en, uh, en dan nog uh, over die uh, 25 en 26 december, ja. dat komt. Uh, de geboorte van Christus, dat is eigenlijk gewoon de uh, wedergeboorte van het licht. Maar ik hoorde dat net geloof ik ook al iemand zeggen. En ja, dat, uh, dat vindt natuurlijk op 21 of 22 december uh, plaats. Maar ja, vroeger had je natuurlijk ook de Juliaanse kalender enzovoorts. Dus dat wijkt dat er een paar dagen af. Dus dat is gewoon de winterzonnewende, daar Daar is eigenlijk geen kindje aan te pas gekomen. Nee, want uh, tegen die tijd was Jezus eigenlijk al uh, een maand of vijf oud... Ja, als, als Jezus bestaan heeft, dan is hij waarschijnlijk in de zomer geboren. Want ik hoorde net ook al iemand zeggen, dat klopt, die herdertjes... Ja. als die met de kerst in, in Palestina of Israël in het veld liggen... ja, dan kreperen ze van de kou natuurlijk. Ja. Kunnen ze twintig dekens over zich heen trekken, dan gaan ze toch echt dood? Dus dat kan gewoon ja. echt niet. Nee, dat zou heel onprettig zijn voor het kerstverhaal. Nee, Weet dat je, bedoel in ik. Die, in die levende kerststallen allemaal van die halfdooie herdertjes... ziet liggen vastgevroren aan... Uh... Ja... Dat bedoel ik. Dus ik denk, als Jezus inderdaad bestaan heeft... dan is hij in de zomer geboren. Ja. Nou, duidelijk. Ja, maar nogmaals, de kerst, dat is gewoon... Dat Zonnewende. is een eeuwenoud Germaans volksfeest. Dat is gewoon de winterzonnewende. Ja. En daarom hebben wij nog steeds, uh, vinden wij het nog steeds heel leuk en gezellig... om een kerstboom uh, ja. uh, neer te zetten... en allemaal slingers met lampjes op te hangen. Dat is gewoon... Nou, dat feest bestaat uh, waarschijnlijk al vanaf uh, net na de ijstijd. Met al die toestanden met symbolen van vruchtbaarheid en zo. Ja, dat, dat is het ook. En, en, de, en nou ja, de, de christenen hebben er later kerst mis van gemaakt. Maar dat, uh, dat feest dat bestond al veel langer. En in Zweden wordt het ook nog steeds gevierd onder de naam Lucia. En dat is weer licht. Ja, precies. Dat is ook. Uh, dat, dat, dat, dat is eigenlijk datzelfde feest, zeg maar. Alleen in Zweden hebben ze gewoon gezegd: nou, wij vieren Lucia en we vieren Kerst. Lekker dicht achter elkaar. Dus een gezellige week, weet je wel. Ja. Maar Kerst, dat is gewoon de winterzonnewende. Duidelijk. De zon die staat uh, boven de keerkring en die gaat dan weer uh, richting, uh, terug richting de Evenaar. Dus dat is gewoon de wederkeer van het licht. Oh. Staat genoteerd. En vandaar die, uh, ja, vandaar dat het uh, 25, 26 december is. Ja, want vanaf dan wordt het weer lichter, langzamer, zeker. Het is alweer bijna, joh. we zitten echt al bijna weer in de ommekeer naar een nieuw seizoen. We zitten al bijna in 2013. We knipperen drie keer met onze ogen en het is 2026. Ja, dat geldt heel erg eng snel. Ja. Nou ja, goed. En uh, 21 uh, december? Ja. <laughs> ja, ik, uh, ja ik, ik moest toch wel een beetje lachen om die uh, voorspelling allemaal. Hè? Het einde van de, van de Maya-kalender. Dat ja, uh, 21 december nog. de wereld vergaat. Nu lach je nog. Ja, nou, ik, ik, heb al, ik heb eens een spottrendje gezien in de vpro gids en ja. er stond er eentje met een megafoon naar de hemel te roepen... hij hey, komt er nog wat van. Ja. En dat vond ik heel erg uh, herkenbaar. Ja. Dus, en bovendien, die Maya kalender die eindigt waarschijnlijk pas in 2300 zoveel. Hè? Dus, uh... Ja, de meningen zijn er erg over verdeeld. Maar ja, ik denk ook altijd... het is ook zo vervelend als, uh, als de boel aan het overstromen is... en iedereen wijst naar jou als degene die zegt... nou, Michael, jij geloofde het toch niet... Ja, ja je ja, wil ook dan, weer uh, niet ongelijk krijgen? Ja, dan kan maar één ding zeggen, dat sorry. Ja, en in dit geval is het dan niet zo heel erg, uh, uh, oh ja, Oh ik wou zeggen is het niet zo erg als je ongelijk krijgt, maar in jouw geval dan weer wel. Goed, uh, dankjewel, Michael, voor je uitleg. Uh, Oké. Okay. Tot de volgende keer. Nou, ik zou keer. zeggen uh, tot, uh, tot, uh, tot ziens. Ja. Als we het redden, hè, dan, uh, dan uh, zie ik je of spreek je of uh, hoor jij mij je... in ieder geval volgende week weer. Uh, Oké. Okay. Dag Michael. Doei. Hoi. Herma. Met Herma. Hallo Herma. Ja. Uh, ik wil nog eventjes iets vertellen over uh, 25 december. Ja. In de eerste eeuw na Christus werden werd helemaal de christenen, de joden, die, die vierden helemaal geen verjaardagen. Nee. Dus geen geboortedagen. Nee. Dat stond gewoon niet. Maar dat was een, Romeins, een Romeinse gewoonte. En de Romeinen die, ja, die zijn langzamerhand ook christen geworden. En uh, in, de, in 300 zoveel werd keizer Constantijn uh, christen. En toen zijn er ook een heleboel Romeinen geworden. En die namen hun gewoonte van verjaardagvieren mee. En toen, dus, toen ontstond ook de behoefte om de verjaardag van Jezus te vieren. Ja. Maar ze wisten helemaal niet wanneer Jezus te voren was. Nee. En toen hebben ze een bestaand feest uh, genomen... Uh, namelijk het feest van Mithras. Dat was ook een godheid. Die geboren was in een grot. En die was geboren op 25 uh, december. Geboren uit de maag. Dus dat kwam allemaal mooi overheen. Ja. Uh, Constantijn, dat was een aanhanger van de Mitras goddienst Maar die heeft zich dus bekeerd tot het feest. Om, omdat hij een twijf gewonnen had. En die had hij een kruis in de hemel gezien En die dacht, dat is het. En uh, toen, heeft, toen is uh, de datum 25. December, ja. gekozen als koortefeest. Dat is dus een geval van kersteling van een bestaand feest. Ja. Zo is het gedaan. Nou, het klinkt allemaal enorm logisch. Ja. En verder, die moeder van God, Maria, de moeder van God, Ja. dat is denk ik, heeft dat waarschijnlijk, ja, volgens mij, heeft dat te maken met dezelfde konstantijn die, omdat hij zo christelijk geworden was, ook een eh, concilie belegde, het concilie van Nicea. Ja. En er staat trouwens in alle je achterin... nog is de geloofsbelijdenis van Nicea. De geloofsbelijdenis van Nicea. Ja. Daar staat in... want toen hadden ze ook ruzie of Jezus nou God was... of dat hij een mens was. Ja. Die, die natuur... Die, die, de, de, en um, daar hadden ze onderling ruzie over. En toen heeft uh, Constantijn gezegd... moet afgelopen zijn met die ruzie. Ja. heeft in de kerk. Nee. We moeten allemaal hetzelfde geloven. En toen heeft, ze is op last van hem dus... Um, die die belegde, waarin besloten is dat uh, Jezus was net zo goed God was als, eh, als eh, God de Vader. Dus van, hetzelfde, van dezelfde natuur als de Vader. Dus ja. Jezus is God, volgens de conciëntie van Israël. En Maria is dus ook de moeder van een God. Heel kort samengevat ook. Dankjewel. Oké. Okay. Keurig, dankjewel. En een hele goede nacht nog, Herma. Dankjewel. Dank je. Uh... Dag. Timo. Hallo. Hallo Timo. Oh, hi. hi. Uh, twee hele korte toevoegingen over Christus nog. Volgens mij was het ook zo dat Christus, de Heilige Geest en God was een drie-eenheid. Ja. Dus on onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeg maar. Ja. Dus allemaal verschijningsvormen, als je dan gelooft, hè, christelijk. Verschijningsvormen van dezelfde entiteit. Ja. Dus daarom is het waarschijnlijk dan de moeder van God. Ja. En uh, dat... Uh, Christus, dat Jezus zeg maar, geboren was op 25 december, wil ik ook nog een kleine toevoeging aan maken. Christus zei zelf volgens mij, als ik het goed heb onthouden tenminste, van ik ben het licht, ik ben de weg, of zoiets. Ja, ja die, dus als, er, als, die, die, verwacht van mij geen Bijbelcitaten, nou, he, helaas. Maar, nou uh, goed, ja. zoiets staat me in ieder geval bij. Ja. En dan is het van als ik het licht ben, ja, dan komt het licht zeg maar weder. Ja. Dus dan is de wederkomst van het licht is dan ook uh, de komst van Christus, zeg maar. Ja. Dus Check. symbolisch gezien is dat wel een mooie dag dan om het te vieren. Ja. Maar waar ik voor belde, Ja. Dat hondje, dat kan uh, merken dat ze haar, geloof ik, weggaat. Ja. Ja, uh, honden kunnen heel goed ruiken. Ja. Er zijn honden die kunnen ruiken als iemand bijvoorbeeld een uh, kanker krijgt. Dat, die dat, dat een hond anders gaat, zich anders gaat gedragen. Omdat zijn lichaamsgeur verandert. Oh. En honden kunnen zelfs ruiken, zeg maar, als bankrovers zijn weggereden in een auto... die laten hun lichaamsgeur gewoon achter op straat. En dan heb je van die bloedhonden, die kunnen zelfs nog drie dagen later... het spoor van de lichaamsgeur van een bankovervaller... Ja, ja. volgen door de straten van een hele drukke stad. Dus als ze zo goed kunnen ruiken, dan kunnen ze ook waarschijnlijk ruiken... dat haar zenuwachtig wordt, dat die... De weer gaat lopen. En dat Dit dat, dat, dat, dat is een self-fulfilling uh, prophecy. Hardy ja. denkt: van, oh jee, als hij het maar niet door heeft. Ja. Het angstweet, breekt hem uit. Ja. En die hond denkt: ik ruik het al. Je ja, bent van je gaat plan weg, om he? te vertrekken. En we net doen alsof er niks aan de hand is, hè? Ja, oh. Dus die hond die vindt het niet leuk als hij weggaat, dus die gaat blaffen. En haar vindt het niet leuk als die hond weggaat, dus die gaat zweten. Nee. En dat houdt elkaar dan even. Dat krijg je dan. Hey, Timo, wat is jouw verhaal? Want ik, ik zit een beetje in de, in de modus van de vaste bellers van vannacht. Oh. Waarom, waarom uh, bel jij met enige regelmaat naar uh, de nachtradio? Uh, nou, ik, ik had vroeger televisie. En dan keek ik 16 uur per dag televisie. Maar op een gegeven moment werd het een beetje te gortig. <laughs> Ook nog met allemaal programma's opnemen op haar recorder En dan de reclame eruit knippen. En ons dan, dan bewaren. Maar ik keek nooit wat meer eigenlijk. En uh, nu luister ik radio. Want ik heb mijn televisie opgezegd. Dus nu luister ik radio. Ja. En als je dan af en toe eens een keer wat hoort. Ja. Ik weet niet. Ik vind het gewoon dingen leuk om te vragen. En leuk om te antwoorden. Dus yeah. Nou ja, goed. En bovendien, ik zit. In een milieu, zeg maar, waarin ik niet zo vaak met diep kan praten met mensen. En ik vind het ook wel eens leuk om gewoon eens een keer wat dieper te praten met mensen. Wat is dat voor milieu dan? Nou, gewoon een arbeidersmilieu. Oh. En, ja. en dat houdt in dat je in een fabriek werkt, of niet? Nee, ik, ik werk niet. Maar oh. ik bedoel, mijn, mijn vader die is stratenmaker. Ja. Yeah. En mijn moeder huisvrouw. En ik kom graag uit een arbeidersmilieu, zeg maar. Oh, ja. Dus ja, en dan kan je wel gewoon ingewikkelde verhalen gaan vertellen. Maar dan wordt het al snel heel vervelend. Ja, doe even gewoon. En heb je nog de voice of ja. Holland gekeken? Ja. Kan maar... ik ook. Kan ik ook. Oh, maar dan, dan, dan, dan ja, dat, dat is ook geen probleem. Vind gaan ik ook je leuk. Je op een maar is ook leuk. Maar Timo. Ja. heb jij ook iets dan een soort neiging tot dwangneurosis of uh... oh ja dat heb ik wel eens vaker verteld maar toen zei je van ja ga je weer het hele verhaal vertellen. oh ja sorry maar ik ben het vergeten dus je kunt nu gewoon het hele verhaal weer vertellen ja, dat is dan weer mijn ding. ik had ik had Asperger en nou is het hele vervelende van ik luister altijd naar je programma, want ik ben meestal ja. s'nachts wakker. Maar laatst had ik een paar afspraken op de dag. En toen kon ja. ik s'nachts niet meer wakker blijven. Toen ben ik gaan slapen. En toen hoorde ik half nog dat de vraag werd gesteld... Wat is Asperger? Ja. Maar dan nou heb ik de hele aflevering niet gehoord. Nee, maar dus goed. ik heb het antwoord niet maar gehoord. Maar je weet het toch allemaal al. Nou, dat is dus maar de vraag. Want ik heb er nooit in verdiept... omdat ik bang was dat ik me ging gedragen naar wat ik las. <lacht> ja. Dus ja. ik wil niet... Zeg maar beperkingen mezelf opleggen die ik niet heb. Ik nee, heb wel beperkingen, nee. maar ik vind het heel moeilijk om er een vinger op te leggen. Ja, maar je hebt ook een soort, uh, soort honger naar uh, informatie blijkbaar. Als je zoveel televisie uh, tot je nam, dat het, uh, dat, het, uh, dat het beperkend voor je werd. Dat snap ik niet. Nee, ik dacht al, het blijft lang stil. Nou ja, dat je, je, je keek zoveel televisie en je was daar zo mee bezig... dat je op een gegeven moment dacht, ik kan misschien beter die televisie de deur uitdoen. Ja, dus, ik, dus ik, blijkbaar... groeide, ik, ik groeide er zeg maar in. Eerst was ik selectief. Maar ja, gewoon als je ergens heel lang mee bezig bent... alle normen vervagen uiteindelijk. Dus op een gegeven moment zit je er helemaal in vast... Ja. soort... Uh, ja. ja. En werk je ook niet? Je, dat zei je net, ik zit niet nee, in een Nee, want daar uh, heb ik het ook wel eens eerder over gehad. Ja. Alleen niet in jouw programma, geloof <laughs> ik. Maar toen zei iemand eens een keer van ik wens je een passend werk toe. Maar toen heb ik daar later eens dus over nagedacht. En dan heb ik ook wel eens gezegd van eigenlijk heb ik geen passend werk nodig. Want ik vind alle werk eigenlijk wel leuk. Maar ik heb een passende baas nodig, want daar gaat het iedere keer op mis. Dus dat je zeg maar korte, korte relaties of korte momenten kan heel makkelijk, kan ja. ik ook heel goed. Van huis tot huis, bij wijze van spreken. Ja. Iedere, iedereen vijf minuten. Maar ja. langere relaties, ja, dan moet ik iemand wel kunnen begrijpen. En mensen laten het niet begrijpen. En zeker mensen met geheime agendas niet. Dus ik kan wel een geheime agenda vermoeden. Maar als die niet concreet gemaakt wordt, dan kan ik er ook niet op anticiperen. Want ik kan niet ervan uitgaan dat wat ik denk dat dat klopt. Het klopt meestal wel, maar ja. als dat niet bevestigd wordt... dan kan ik, ik kan dat niet als buissteen gebruiken voor men handelen, zeg maar. Nee. Dus een baas volgen die zich niet laat kennen is erg moeilijk. Ja, dan is het leven nog best ingewikkeld, hè? Nee, voor voor mij niet. Ah. Alleen voor mij niet. Oh, voor de rest is, is het allemaal ingewikkeld. Voor iedereen is het heel ingewikkeld, maar voor jou niet. Dat is mooi. Nee. En zo'n antwoord op zo'n hondenvraag, die dateert nog uit de tijd dat jij zoveel televisie keek dat je. Ja, gewoon dat alles Ja, ze komen te binnen. Want op National Geographic ja. was er eens een keer een <laughs> ja, aflevering. Ja. Over uh, bankovervallen. En dat ze met zo'n bloedhoofd, zo'n ja. basset, weet je wel, met zo'n ja. gezicht, ja. Ja. dat ze dat drie dagen later nog konden volgen. En, en ik haar, ik denk, ja, hoe kan hij dat nou weten? En ik heb ook wel eens het antwoord gegeven... dat het met uh, een hond die thuis terugkwam... Ja. dat hij het, het magnetisch veld van de aarde kon voelen met z'n ruggengraat. Ja. net als duiven, zeg maar. Maar die trek ik toch wel in, want dat was een beetje gepreoccupeerd door mijn eigen vraag. Maar ik denk dat het ook met ruiken van de thuisomgeving te maken heeft. Dat, dat denk ik ook. Ze hebben in okay. ieder geval een goede neus, honden. Ja. Dat kunnen we wel concluderen. Dank je wel, Timo. Graag gedaan. Dag. Doei. Doei. Spendabelle is dit en die, uh, die ruiken het ook als Jeroen of haar uh, van huis gaat. En die zingen dan ook Only When You Leave. Now you're leaving. When You Leave, I Smell The Danger. Dat zong uh, Spendo Ballet volgens mij ongeveer. En ik denk dat Timo dat kan bevestigen. 0800-1121 als je een antwoord weet op een vraag. Of uh, als je nog zelf een vraag wilt stellen. Het kan allemaal. Uh, Ria? Ah, toch een ijzige stilte van de andere kant van de lijn. Hallo, met wie? Hallo? Ja, dat kan ook nog. Gewoon ophangen. Ria, Huub, Marco of Helene? Doet u mij maar iemand. Mag ook Frits, Frans, Jozef of Maria zijn. Hallo met wie? Hallo met Huub. Dag Huub. Hoi. Hoi. Ik heb uh, nog een aan. Aard... Wat een echo Ja, wat een narigheid met die lijnen weer vandaag, hè? Ja. Wacht, Wacht even. even. Ik draai even een knopje. Momentje. Ja. Stukken beter. Even kijken. Nou, Huub, ik kom zo bij je terug. Ik ga eventjes proberen om het rode draadje met het blauwe draadje door te verbinden... dat jij geen echo hebt. Ondertussen vraag ik aan Ria. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, hé. Hey. <lacht> <lacht> dat is wel mooi. Hallo Ria. Hallo. <lacht> Hallo. <Astrid. lacht> Hoi Ria, waar bel je over? Nou, ik heb een vraagje over uh, woonwagenkampen. Ja. Uh, de laatste tijd, als ze in het nieuws zijn dan zie ik alleen maar villa's en geen woonwagens. En ik vraag me af, wat verstaat men de laatste tijd onder een woonwagen? Oh, dat is wel een goeie, hè? Want het is een hoopt te doen over woonwagenbewoners die geld krijgen om te verhuizen. En, ja, dat bedoel ik. Ja, en dan wordt het een paar meter ver, verplaatst en dan kost het heel veel geld. Ja, en dan ja. denk ik, jeetje, mina, een, het is een complete villa. Ja. Dat, ja. Ja, wanneer is een woonwagen nog een woonwagen? Ja, ja. ja. Nee, maar dat is wel waar, want mensen hebben toch een beetje in het beeld van... joh, als een woonwagen verplaatst moet worden, zet je er even een paard voor... en dan haal je de remmen Zoiets. eraf. Maar ben je, ja. sowieso ben je al, zijn veel mensen op de camping al overgestapt... van de caravan naar de sta Ja. En vroeger was inderdaad de, de sta-caravan... dan werden, werden er wat, uh, wat, wat hardboard of softboard uh, om de wielen heen geplaatst... En dat er zag eruit als een huisje, maar tegenwoordig ja. uh, is het ingegraven. Zitten er vijvertjes bij, 26 tuinkebouters. Nee, er zitten geen wielen meer onder. Nee, en een hekje eromheen. en, ja. uh, nou ja, en tuintjes en weet ik veel. Nou ja, ja. het zijn complete villa's. Nee, jeetje, Mina, wat is nou een woonwagen? Ja, wat is ja. een woonwagen? Ja. Dat is een uh, korte en duidelijke vraag. Dankjewel. En waar woon je zelf in, Ria? In Tolen. <laughs> Zeeland. Ja, maar in wat voor huis... In een seniorenwoning. Oh ja. En heb je dan ook van die rode touwtjes waar je aan kunt trekken als er iets misgaat? Nee hoor. Dat oh. <laughs> zijn we nog niet. Wat is er dan seniorenwoningen gaan? Nou ja, het is gewoon uh, ja, kleiner en uh, meer compact. Maar dat vraag ik me dus altijd af. Hè? Dat mag ik als Omroep Max-medewerker natuurlijk niet vragen. Nee. Maar hoe doe je dat nou? Want dan moet je dus je moet echt heel veel spulletjes wegdoen als je dan gaat verhuizen. Nou, dat was dus het grote probleem. Ja. En gelukkig hebben wij nog een vliering. Waar dus nu 21 verhuisdogers er nog staan, ja. die nog, um, ja, van alles en nog wat mm, erin zit, ja. die nog uitgezocht moeten worden. <laughs> ja, maar dan krijg je maar. Hoeveel ja. jaar ben jij, Ria? Ik ben 69. Oh, dat is nog een groen blaadje, joh. En, en, oh, dankjewel. En heb je je man nog? Ja, die is 84. Oh, dat is, uh, dat is een oude bok? Ja, maar je zou het niet zeggen. Nee, is nog, uh, die, die huppelt nog vief de trap naar de vliering Zo. op. Echt wel. En hebben jullie kinderen? Ja, we hebben drie kinderen. Die zijn al volwassen, de deur ja. uit en allemaal. Ja, precies. Ja. Dus, dus je moet die 21 dozen moet je eigenlijk nog uitzoeken... want anders moeten je, je kinderen dat straks laten doen. Ja, dus, dus plan je dan in dat je één keer in de maand een doos doet? Of plan je in dat je één keer per maand denkt, ik moet eigenlijk die dozen nog doen? Ja, dat is de bedoeling. Dat is je, het dat laatste is wat je zegt. Weet je wat mijn moeder doet? Nou? Mijn moeder die belt mij af en toe op en dan zegt ze, Astrid, kun je wat dozen opkomen halen? <lacht> en, dan, <lacht> en dan krijg ik gewoon echt enorme dozen met oude troep mee. Ja, ja. En die gaan dan bij mij op de vliering. Ja. Nou ja, we moesten verhuizen van een eengezinswoning naar deze seniorenwoning. Ja. ja, wat doe je? Hoe en Hoe doe je, heb je dat? Ja. Wat, ja, ik wil niet alles wegdoen. Nee. Wat ik nog niet weg wil doen, doe dat nog maar even op de vliering. Ja. En dan ga ik dat later nog eens een keer doorzoeken. En dan kun je over ja. twee jaar, doe je zo'n doos open en denk je... oh ja, dat heb ik eigenlijk twee jaar niet gemist. En dan kan het ja, weg. Zoiets. Ja, zoiets. Ja. Maar hoe moet dat nou als jullie dan naar een bejaardentehuis gaan op een gegeven moment? Nou, dat ben ik niet van plan. Oh, je gaat hier blijf je gewoon voor altijd. Ik blijf ik zitten en uh, ik vind het best. Maar je kunt op een gegeven moment de vliering niet meer op, hè? Nee, maar mijn man wel. Oh, die blijft. Dat is, uh, die is van plan 160 te ja, worden. Tien keer op, die, die op een dag de trap op en neer en die is hartstikke fit. Hè? Dat is heel verstandig. Nee, dat klinkt ja. goed. Ja. Oké, okay. nee, want dat, ik, ik kom dan af en toe in het bejaardenhuis en dan denk ik, dan slaat mijn Maar angst, de angst slaat mij een beetje om het hart dat ik nou, alles wat in mijn huis zit ooit moet euh, moet nee, zo moet dat schiften dat het in twee kamertjes past. Als het Eén. even kan, wil ik daar echt niet in. Nee, maar ja, nee. Je, je, je, nou, ja, ik, ja, ja. Als ik je zo hoor, ja, dan komt het goed. Ja, Daarin je hebt het niet goed zeggen, hè? Nou, nog dat zou vraagje. ik niet onderschatten. Ja. Ik heb nog één vraagje. Ik ben vier weken geleden geopereerd voor een staaroperatie. Ja. En dat was heel toevallig. We gingen voor een uh, een leuke aanbieding bij Specsavers. Mag ik dat zeggen? <laughs> Maar hebben die alle... aanbiedingen in staaroperaties. We kwamen allebei terug nu, met een voor een verwijzing naar de hoogarts. Ja. En uh, het bleek dus dat ik met uh, vrij ernstige staar ja. had. Ja. Dus, nou, ik ben dus nu geopereerd aan één oog. Ja. Maar toen ik vertelde aan de oogarts dat ik uh, steeds beter kon zien zonder bril... Ja. toen zij, zei zij, oh, dan weet ik al hoe ver het is. Het is staar. Ja, ja. Dat vond ik zo raar. Dus jouw vraag is: klopt het dat je met staar beter kunt zien zonder bril? Ja. Ja. <laughs> Zoiets. Ja, ja, het is altijd een beetje. Medische vraag, ben ik altijd een beetje aan het Ja, nee, dat snap voor. ik. Dat Want ik ken ik. je dossier niet. Maar, maar nee. dit is wel een algemene vraag: klopt het ja. dat je met staar dan opeens beter kunt zien zonder bril? Die ja. kan ik kort ja. samenvatten, dus dat is ook nog eens handig. <laughs> ik, ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Goed aan Dank de man. Je wel. Dankjewel. Oké, okay, dag Ria. Dag. dag. dag. Hey Huub. <laughs> ik denk niet dat het wat wordt vannacht tussen mij en Huub. Ik probeer het oh, nog één te... keer. Hé hey, Huub. Hallo. Hé hey, Huub, wacht even hoor. Als ik zo doe. Hoe is het dan met de echo? Ja, ja beter zo. Ja, dan blijf ik zo zitten. Want dan... <laughs> ja, is zo goed. Ja, ik, ik heb nu, ik heb nu een, uh, een gietijzeren stoel vast en die moet ik met mijn linkerhand uit het raam houden. Dan is het goed. Oké, okay, uh, ja. Vertel. Ja, ik wil even een kleine aanvulling geven aan Timo. Ja. Gewoon een uh, leuke jongen. Oh. En, uh, ja, ik hoor een echo hier. Toch, hè? En ik wil even op uh, de geboorte van Christus hebben. Ja. En, eh. Uh, onze jaartelling, die klopt niet helemaal. Uh, september is de zevende maand, oktober is de achtste maand, november de negende en december is de tiende maand. Ja. En als je dat gewoon uh, terug gaat rekenen, dan weet je dat Christus oh, ja. niet geboren is in de winter. Oh, zo kunnen we het ook nog eens een keertje rekenen natuurlijk, ja. ja maar ik bedoel, als jij de negende jaar, of zeg maar in de negende maand jarig bent, ja. En dan zeg je geen uh, september. Nee. Ja, precies. Goed. Ja, daar hebben we een keer uitgebreid over gehad, over die, uh, over die namen van maanden. Maar in deze context had ik het er nog niet bij gesleept. Dank je wel, Huub. Oké. Okay. Dank je wel, Huub. Dat is de ego, dat ik het de tweede keer zeg. Dag, Huub, Huub. Um, Marco. Marco. Hallo. Ja, Marco. Hey Marco. Hoi. Dag. Nou, we hebben geen echo. Hebben we geen echo? Dat vind ik nou een beetje jammer. <laughs> ik begon net een beetje te wennen aan de echo. Dus je kunt de stoel loslaten. <laughs> Oké. Okay. Wacht even hoor. Ja, de stoel kan weer binnenboord. Er zit een kleerhanger aan vast. Voor betere ontvangst. Nee, zo is goed. Toch, Marco? Ja, als je oh, mee... als, is, als ik het goed zo. Oh, gelukkig. Waar belt hij over? Eh, uh, rap is wat ik rijd. Eh, <laughs> ja. Ik denk varkenskadavers. Nee, dat raad jij niet. Chocola? Nee. Um, uh, uh, oh God, hoe heet die dingen ook weer? Um, nou, uh, uh, vangrails? Nee. Oh, Kun je het eten? Nee. Uh, heb jij het in huis? Nee. Is het van hout? Nee. Is het van steen? Nee. Is het rubber? Nee. Is het kunststof? Nee. Is het... Uh, kun je drinken? Nee. Is het uh, grondstof? Nee. Oh. Is het... Uh, moet je het nog zelf in elkaar zetten? Nee. Ik vind jou echt een hele vervelende bellen. <laughs> um, is het iets wat je... Ga je het brengen naar een bedrijf? Ja. Ga je het brengen naar een groot bedrijf of een klein bedrijf? Eh... Uh... Het is niet van belang. Oh, is het benzine? Nee. Is het gas? Nee. Is het... Um... Het is geen grondstof, hè? Is benzine een grondstof? Ik denk het wel. Dat is olie, toch? Okay. Ja. Het is niet vloeibaar? Nee. Oké, okay. het is een vaste stof. Het is een vaste stof. Oké, okay. zijn het verschillende producten los van elkaar of is het één grote massa? Het zijn verschillende producten los van elkaar. En worden die producten ook straks los van elkaar verkocht? Uh, het wordt niet verkocht. Het wordt niet verkocht? Het zijn nee. geen auto's? Het is zeg maar een, een reulsysteem. Het is een reulsysteem? Ja. Oude kleding? Nee. Afval? Nee. Um, is het iets wat verhergebruikt wordt? Nee. Nah, is het nee. van glas? Nee. Is het Lego? Nee. Um, uh, het zijn ook geen mensen? Nee. Um, is het een open vrachtwagen of een dichte vrachtwagen? Een dichte vrachtwagen. Is het een grote vrachtwagen of een kleintje? Het is een grote. Het is een hele grote vrachtwagen. Hele en grote. Uh, heb je, uh, toen je het hebt opgehaald, uh, moest, je het, uh, moest je het toen zelf in de vrachtwagen doen of werd dat voor je gedaan? Nee, dat moet ik zelf doen. Oké, okay. is het zwaar? Het is zwaar. Uh. Het is, uh, apart is het uh, niet zwaar, maar bij elkaar is het wel. Oké. Okay. Uh, en heb je er 100 in de, in de wagen of 1000? Of uh, eerder 100 uh, of eerder 1000? Tussen de 100 en 200. Oké. Okay. En... En, uh, ja, dat is maar een klein beetje dan. Het is een klein beetje, maar het zijn er 200. Het zijn het winterbanden? Nee. Oké. Okay. Het is een ruilsysteem. Dus het wordt niet verkocht. En je brengt het naar een bedrijf waarvan het niet uitmaakt of het een groot of een klein bedrijf is. Ja, uh, is het gekoeld of is het uh, op, op kamertemperatuur? Uh, soms is het gekoeld en uh, soms is het op kamertemperatuur. Maar wat ik nu bij me heb, uh, ja. is niet van belang. Is het niet van belang, dus het kan niet, niet. bederven. Het is nu niet van belang. Het kan niet daardoor, bederven. Daardoor, als we het weer ophalen is het van belang. Oké, okay, je gaat het ergens naartoe brengen. En het maakt nu niet. En als je het gaat halen, dan moet het gekoeld worden. Of warm. <laughs> Is het chocolademelk? Nee. Nee, want het was niet vloeibaar en je kon het niet drinken. En het wordt geruild en niet verhandeld. Dus je gaat iets brengen, dan gebeurt er iets mee en dan neem je het weer mee terug? Ja. En um, als je het dan uiteindelijk weer mee terugneemt, wordt het dan verkocht? Uh, wat ik bij me heb, wordt niet verkocht, wat de staat wel. Wat je bij je hebt, wordt niet verkocht, maar wat erop staat wel. Heb je een vrachtwagen vol pallets bij je? Nee, die zijn van hout. Nee. Uh, uh, uh, kartonnen dozen? Nee, want het maakt nee. niet uit of je dat verkoelt. Is het verpakkingsmateriaal? Nee. Um, ik moet van iemand op de chat vragen of het in IBC zit. Nee. Wat is een IBC? IBC is een container waar je vloeistof in kan doen. Nee, maar het is geen vloeistof, hè? Nee, nee maar het is wel een container, ja. Waar je dus iets in doet. Maar er is de, dit is, is dus geen uh, vloeistofcontainer. Oké, okay, maar je rijdt dus met lege containers ergens heen en dan doen ze er uh, iets in en dan ga je terug. Het is een, wel een soort container. Ja. Maar uh, uh, je kunt niet iets opzetten. <laughs> het is een Deense container, ik zal ik maar vertellen, want je raadt het toch nooit. Het is een Deense container? Een Deense container. En wat zit er dan in? Daar zit helemaal niks in. Je maal, rijdt, je rijdt met lege Deense containers rij je ergens naartoe? Deze, uh, je gaat met deze containers die ga je mee naar een kweker. Ja. Die gaat er weer uh, dat ding opbouwen en schapjes tussen zetten. Die zetten allemaal plantjes bovenop. Kerstboom. En, en die gaan er naar de veiling en dan, uh, dan, dan. Die Denen die ruil je weer onderling om. Maar waarom heet dat Denen? Ja, dat weet ik ook niet. Deense container. Ik vind dit echt de stomste raad wat hij rijdt ooit. Ja, dat is, dat zijn deurten, het ligt hè? niet aan jou, het ligt aan mij. Ja. Ja, maar jij rijdt met lege deense containers naar de kweker en dan kom je terug met plantjes. Ja, die worden volgezet en dan kom je terug met, met planten. En die planten worden gekoeld of verwarmd? Ja, het ligt aan wat het is, hè. Kijk, als het, als het bloemen zijn, dan moet je ze meer zo koelen en planten, ja, kale planten moet je verwarmen en buiten goed verpergen, daar ja. hoef je niks wat te doen. He, nou, ik heb weer wat geleerd hoor. <laughs> maar daar belde je niet over. Jawel, daar bel ik wel over. Jij belt om Raad wat hij rijdt te spreken. Ja, zeker. Nou streven we het doel volledig voorbij. Want het hele Raad van die rij, wat hij rijdt is leuk, omdat ik zoveel vrachtwagenchauffeurs aan de telefoon heb in vragen en antwoorden. Ja. En, maar als de Vraagwagenchauffeurs nou ook al gaan bellen alleen maar om raad wat die rijt te spelen... <laughs> dan is het format van het programma natuurlijk helemaal ja, naar de Filipijnen. Ja, sorry, sorry, En ik zeg expres Filipijnen voor het geval mensen weer gaan bellen. Ik weet dat het Filistijnen is eigenlijk. Heus wel. <laughs> Oké, okay, dankjewel Marco. Oké, okay, graag gedaan. En rij voorzichtig met je Deense containers. Dankjewel. En jullie wel een goede uitzending, hè? Ja, hetzelfde. Oké. Okay. Dag. Doei. Vergeet ik nou een plaat te draaien? Moet ik ongeveer nu een plaat draaien? Zitten we niet op te letten, hè? Heb ik niet net een plaat gedraaid? En moet ik even een plaat bedenken over Deense containers. Wordt iets, iets wat lastig. Is die hele leuke plaat uh, van Alexander nog wat? Was dat geen Deen? die Van het Songfestival? Van het uh, van Alexander... Ja, had ik misschien beter moeten, moeten voorbereiden. Het <laughs> is echt heel slecht uit dit. Even bedenken hoor. Want het is altijd uh, die Alexander Rijtschek, zeg ik nu uit mijn hoofd. Maar dat zal dan wel weer een voetballer zijn. Die heeft een heel leuk liedje van het Songfestival. Als dat een Deen is, dan, uh, dan ga ik hem draaien. En anders, dan uh, heb ik er nu al wat over gezegd, dan moet ik hem draaien ook natuurlijk. Uh, Alexander Rijbeck. Oh nee, Noorwegen. Nee, dat gaat niet door dan. Nou, dan ga ik gewoon nog even met Helen praten. Helen, nacht. Ja, Hallo. Hallo. hallo. Je dat horen? Ja, weet je wat? We doen bij jou de extra echo. Is er, is er een echo? Ja, we hadden een beetje echo nog over van Marco, want die had geen echo. Dus die zetten we bij jou erbij. Oh. Ja. Wat kan ik voor je doen, Helene? Nou, uh, die kameel en dat oog, dat is een verkeerde vertaling. Dat oog, dat is de oase in de woestijn. Het oh. ziet eruit als een oog. Dat is moeilijk vinden voor een kameel in de woestijn. Maar het kan wel. Oh. En dat is heel wat anders dan die poort van Jeruzalem of zo. Oké. Okay. Nee, dat we dat wel even duidelijk stellen. Ja. Ja. Dus dit leek me een veel betere verklaring. Ja, dan wordt het, het opeens heel logisch. Ja. Oog van een naald, dat is onzin. Dat is het oog in de woestijn. Ja. ja. Dat, dat, dat, nou, de... dat was het eigenlijk. Ja, nou heel goed. Hoe weet je dat, Helene? Ja, dat heb ik wel eens gehoord en dat bleek me toen heel logisch. Ja. <laughs> Nou ja, en dan onthoud je het. Ben jij nou ja. dezelfde Helene als de moeder van Jonas? Of heb ik weer een andere Helene nu? Nee, een hele andere. Oh, oké. Okay. De moeder van Jonas die slaapt volgens mij heel goed. Want die belt nooit meer. Dus dat is, oh, uh... nee. Maar ik, ik slaap niet goed. Oh, gelukkig. Dan heb ik een nieuwe Helene. Dank je wel, ja. Helene. Oké. Okay. Dag. Ja, dag. Oh, dan ga ik Belle Helene draaien. Want ik heb al zo'n uh, zo tijd uh, niks van doen gedraaid. Dat ik dan uh, speciaal uh, uh, uh, voor Helene Belle Helene... Je bent al lang geen uh, 16 meer natuurlijk, hè? Nee, lang niet meer. Nee, maar dat geeft niet. Dan gaan we even nee. terug in de tijd. En dan moet je even voorstellen dat je naast Hennie Vrienden ligt. En dan hoor je dit. Oh, nou, oké. Okay. Ja. dag Helene. Ja, ja. dag. Dag. Gekomen, dat jij hier naast me ligt, in de schemer van de ochtend, kijk ik naar je gezicht, je bent hetzelfde zelf, je water, ik heb je zo lang niet gezien, je bent ineens geen kind meer, maar zo mooi, en minstens even jaar. zeg ik uh, tegen Helene net moet je je voorstellen dat je naast Henny vriend ligt. Dat kan, omdat Ernst Jans de vocalen doet in het nummer. Bel Helene. Ik was van het kamp van Ernst Jans vroeger, dus uh, dat weet ik dan nog. Uh, en doe maar, natuurlijk. Ja. Um, 0800 112. 2-1, dat is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en natuurlijk je antwoorden. Daar ben je van harte welkom mee. En ik zal eens heel even kijken welke vragen nog een uh, antwoord behoeven. Uh, Ria wil weten of, of het uh, uh, klopt dat als je een staaroperatie nodig hebt, dat je dan opeens beter ziet onder bril. En ze wil weten wat tegenwoordig nog een woonwagen is in de woonwagenkampen. Want die dingen zien er helemaal niet meer uit als woonwagens, dus waarom worden het dan nog woonwagens genoemd? Um, die vraag staat dus nog open. Uh, en dan heb ik nog de vraag openstaan over um, uh, waarom politieagenten communiceren... hoeveel agenten er op een bepaalde zaak zijn gezet. Dan wordt er gezegd van nou, er zijn 17 agenten met de zaak bezig. Waarom wordt dat gemeld? Vroeg Angelina zich af. Anne wil nog steeds weten hoe alcoholvrij bier gemaakt wordt. En uh, ja, Joop die vroeg zich dus af... Uh, wat de macht is van een minister-president. Is er iets wat een minister-president mag beslissen? Helemaal in zijn eentje, zonder dat hij daar toestemming voor nodig heeft. Kan hij heel veel geld uitgeven? Of kan hij uh, uh, ja, uh, dingen, dingen er, erdoor duwen? Zo, zo ongeveer uh, bracht Joop het. Zonder dat hij daar toestemming voor nodig heeft van iemand. 0800 1121 voor een lesje staatsinrichting. Bert. Ja, goede Hartelijk goede nacht. Ja, uh, ik ben een oudere wedenaar. Ja. Ik ben een zwaar diabetes-patiënt. En ik heb op een gegeven ogenblik in eind oktober een ontsteking gekregen in mijn linkervoet. Oh. Daarvoor lig ik nu in het Willem-Drees-zorghuis. Uh, die hebben een kleine uh, uh, verpleegafdeling van acht kamers. Ja. En ik, uh, ik heb een doktersverklaring voor uh, staaroperatie. Ik hoorde net oh. mevrouw Ria uit Zeeland, meen ik, ja. over die staar een vraag stellen. Ik heb daar ook een vraag over. Uh, wanneer uh, wordt men uh, geopereerd en krijgt men een nieuwe lens? En wanneer wordt er gelezerd? Ja. Nou, en dan heb ik uh, nog een praktische vraag uh, over de nieuwe uh, uh, uh, wet. Uh, ja, Die, die regeling dat, dat per 1 januari... Wat zegt u? Ik zeg niks. Ik luister. Oh, nee, ik hang aan ik je lippen. Eh, ik hoor ja. meerdere stemmen Oh, nou, uh, niet, en niet in mijn hoofd. Uh, uh, uh, 1 januari gaan de gehoorapparaten eruit uit de ziekenhuis. Ja, ja. Nou, nu had ik gisteren een afspraak staan uh, om, om half elf, uh, maar uh, een betreffende zuster die is pas woensdag. ...middag begonnen om een, een taxi uh, uh, te regelen ja. en toen kon, bij het Witte Kruis. En toen konden ze dat niet meer in het zwagen. Ja. Uh, wel met een rolstoel, maar uh, ze hadden een, een krakkemikkige rolstoel aangeleverd... Uh, Bert? Waar, ik, ...waar ik niet in geoefend had. Bert? Dus, dus de afspraak ging niet door. Nou word ik de dupe, ja. nu kan het ziekenhuis wel Bert? een nieuwe afspraak maken. Bert? Ja? Bert, nee, ik begrijp je verhaal en ik vind het heel vervelend voor je, maar dit is een programma met vragen en antwoorden en niet um, een, een hele lange... Ik kan toch je problemen niet oplossen, helaas. Nee, het gaat erom om, om, het gaat om die, star. die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat buiten de ja, school is geen vraag. een afspraak niet kon doorgaan ja. en die de dupe worden. Ongetwijfeld, maar het is meer iets voor een consumentenprogramma. Het spijt me, Bert. Nou, Dan heb ik nog twee korte antwoorden ja. op uh, 25 december uh, op het oog van de naald. Ja. Die 25 december viering dat gaat uh, zelfs terug op de tijd uh, van Nimrod. Uh, Nimrod die had een moeder die heette Semiramis... Uh, in het begin van de Bijbel in Genesis daar is al sprake van Nimrod... die een geweldig jager was voor het aangezicht des heren. Nou, die Nimrod had een seksuele relatie met zijn moeder. Die Nimrod is overleden voordat die, uh, toen die moeder nog leefde. En die moeder heeft op 25 december... Uh, bijeenkomsten georganiseerd rond een altijd groene boom... Waarbij ja. ze aan haar volgelingen vertelde. dat dan haar zoon terug zou keren. en geestelijke zegeningen en genezingen uit zou delen. En zover gaat die 25 december-viering ah. terug. Okay. En dat is ook teruggekomen. in de. Ik heb die naam al uh, door iemand horen noemen. Ja. Uh, de, de Mitras-cultuur. Ja, precies. Ja, nou, en we hebben nog was... 50 seconden en dan begint het nou, nieuws. Nou, dan kan ik vertellen over het oog van de naald. Ja. Uh, dat is niet een bepaalde uh, poort, maar dat iedere poort. Uh, die werd gesloten voor, uh, voor misdadigers en rovers. Maar er bleef een klein poortje open. en dat heette het Oog van de Naald. En da daar kon een kameel moeizaam door. Want Nog probeer maar, net... maar eens om, om een kameel op zijn knieën te krijgen. Ja, dat, dat is... lukt heel moeilijk. Nou, op zich zijn ze dat soms wel gewend. maar hij moet dan wel inderdaad zijn bult intrekken. Ja. Ja. Dank je Bert. Knie, als de ene knie gebogen is, dan, uh, dan gaat hij de andere wistrekken. Oh ja, en dat kruipt okay. dan zo moeilijk. Bert, dank je wel. Ja. En heel veel sterkte en beterschap gewenst, hè. Dag, goedenacht. 0800-1121.